1 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Een grote Amerikaanse bioscoopketen weigert vanaf nu bezoekers die verkleed zijn. Aanleiding is het bloedbad van de afgelopen dag bij een première van de nieuwe Batman-film in Colorado. De dader droeg kleding die deed denken aan die van de slechterik Been uit de film. Bioscoopketen AMC zegt in een verklaring dat maskers, kostuums en nepwapens voorlopig taboe zijn in de zalen, omdat andere bezoekers zich daardoor ongemakkelijk kunnen voelen. De dader van de schietpartij was in het zwart gekleed... en had een gasmasker op toen hij om zich heen schoot. Hij raakte 71 mensen, van wie er 12 om het leven kwamen. Over zijn motief is nog niets duidelijk. In het westen van Mexico zijn zeker 21 doden gevallen... toen een bus in een ravijn stortte. Zeker 29 inzittenden raakten gewond. De bus vol vakantiegangers kwam uit de noordelijke staat Chihuahua... en was op weg naar een badplaats in de staat Nayarit... Op een brug raakte de bus door onbekende oorzaak van de weg en stortte in een ravijn. De lokale autoriteiten vermoeden dat de buschauffeur in slaap is gevallen, maar er wordt ook onderzocht of de remmen van de bus het wel deden. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken. De Olympische Vlam is aangekomen in Londen. Om precies 20 uur 12 Britse tijd, een verwijzing naar het Olympische jaar, kwam de vlam aan bij de Tower of London. Een marinier sprong aan een touw uit een helikopter met de vlam in een lantaarn. De vlam trok ruim twee maanden door heel het Verenigd Koninkrijk. Vannacht staat de vlam in de veiligste kluis van het land, het Jewel House van de Tower, waar ook de Britse kroonjewelen liggen en de Olympische medailles. De komende week gaat de vlam door de 33 wijken van Londen. Het weer vannacht overwegend droog, maar vooral in het uiterste noorden en uiterste zuiden kans op een bui. In de ochtend vrij veel bewolking met lokale bui. Smiddags meer zon, het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 en Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Henk Sjoerd Oosting. En welkom bij het tweede uur van Casaluna. En daar zetten we traditiegetrouw, natuurlijk, de telefoonlijn open voor uw verhalen. U mag ons gebellen op 0800 1121. 0800 1121. Want we willen het wel eens hebben met u over tv-programma's radioprogramma's die u mist, die u graag nog eens weer zou willen horen. Misschien heeft u zelf wel hele goede ideeën voor tv-programma's. Maar ja, op een of andere manier komt het maar niet op de buis. En heeft u toch een goed plan, denkt u van... nou, dat zou ik nog wel een keer onder de aandacht willen brengen. Dus uw eh, wensen ten aanzien van wat er op tv moet komen. U mag ons bellen. Het nummer, ik noemde het al, 0800-1121, is gratis. We nemen zo de lijn op. En ook kunt u mailen naar casaluna@ncw.nl op En wilt u twitteren? Gebruik dan de hashtag kazaluna.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 champagne at a bar then we had a stroll down the boulevard and she said The air was soft and the stars were shining bright. She stroked my arm and said, "I really have to go. By the way, my name's Brigitte Bardot." Central Pay, ooh, ooh la, la, la, la, la, la la la la, there they say, ooh, ooh, la, ooh la la, ooh la la, hey. It was, was such a lovely. Centrope Pay was dat van Miss Molly and Me, Nederlands duo, komt uit, uh, ja, uit ons eigen land. Met vrolijke zomermuziek, zullen we maar zeggen. We luisteren naar Kazeluna, de zomer, een editie. En wij uh, willen graag met u praten over die programma's die u nog wel eens op tv wil zien of die u wel eens terug wilt horen bel ons daarover. 0800-1121 of mail naar kazaluna En u kunt ook Twitter gebruiken. De hashtag is dan Kazaluna. Wat voor soort programma wilt u graag zien? Wat, wat mist u? Wat uh, kent u uit het verleden? En denkt u, nou dat zou ook nu in deze tijd best nog wel leuk zijn om naar te kijken. Ik heb meneer De Jong aan de lijn. Goeienacht. Ja, hallo. goedemiddag ja. Go Goeienacht. Ja, wat uh, voor programma uh, bent, bent u van? Ja. Ik heb Echo. ja staat radio aan ik, ik zal proberen graag het gaat om een programma dat al bestaat ja en dat is wat hierna komt dat heet nachtvluchten met Nora Romanesco ja van omroep max van omroep max en ik heb gehoord dat dat gaat verdwijnen ja ik vrees dat en dat, uh, is dat zo is het aller, allergste wat mij kan overkomen ja waarom dat was het beste nachtprogramma wat er ooit geweest is. Wat? En dat bestond al ver voor Max. Het is zo'n fantastisch programma. En nu moet het weg. Ja. Why? Ja. Why? Tell me why. Nou, ik heb uh, Jan Slachter daar net nog even uh, over gevraagd. Het, het is een programma dat oorspronkelijk inderdaad niet van omroep Max was... maar uh, van een andere omroep. Ze hebben dat twee jaar geleden overgenomen. Vroeger was het van een andere omroep, ja. ja. En um, hij zegt het is heel erg duur. En ook heeft hij al eerder laten weten dat het niet echt bij Omroep Max uh, past. Um, wa wa wat is voor u zo mooi aan dat programma? Het zijn allemaal programma's die ik van mijn hele leven gemist heb. Het gaat over programma's van 1946 tot en met nu. Hm. Allemaal interviews met schrijvers, met componisten, met historici. Met... Het is zo fascinerend. Het is zo mooi. Omdat u een, een, van een oud alleen. beeld van, van Nederland weer hoort? of Wat is er zo mooi aan? Nou, uh, neem, neem bijvoorbeeld uh, iets als Max Dendermonde of zo. Heet? Dan krijg je oude interviews van hem. En die had ik als kind niet kunnen horen. Mm -hmm. En die krijg ik nu. Fantastisch, fantastisch. En zo gaat het maar door. Al die dingen, al die mooie dingen... En dat, dat verdwijnt. Alle nachtprogramma's die zijn zo slecht. Zo slecht. Nou, Alleen vrijdagavond, daar blijf ik voor op. Ja. Het is zo mooi. Nou, ja, want er komt en... straks ook weer een komt straks ook weer een aflevering. Dan heeft ze ook een, een live gast uh, hier in de studio. Dus dan moet u zeker ook luisteren. En en nog veel zaken uit het archief die zij dus uh, laat horen. Dank u wel, ja. meneer De Jong. U pleiddeel is duidelijk dat nachtvluchten met Nora dus behouden het moet, het blijven. moet blijven. Het ja. moet blijven. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor het bellen. Gaan we naar de volgende bellen. Dat is Kees. Dag Kees, goedenacht. Ja, goedenacht met Kees Knook uit Warnsveld bij Zutphen. Hallo. De Ik vrouw, zou graag ja. pleiten voor dat de school op tv uh, komt. Gewoon wat scholieren. Schoolleren, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie. Uh, Nederlands, Engels, Duits, Frans... Spaans, Italiaans, Russisch, noem maar op. Uh, alles wat op school allemaal geleerd wordt. Dat dat op... Uh... Nou, er zijn zoveel mensen in Nederland die niks doen. Bejaarden, werklozen, WHO'ers, noem maar op. Uh, dat die een en... beetje les krijgen via naar televisie kijken. Ja, dan, dan leren ze nog wat. Uh... Er zijn zoveel programma's zoals Lingo en Per Seconde wijzen en. Uh, twee voor twaalf, en weet ik wat allemaal niet. En dan denken mensen dat ze daar wat van leren, maar volgens mij leren, de, leren ze daar niks van. Noem nee. negen componisten. Nou, ik kan dat niet hoor. Nee. Nou heeft ah. um, de Wereldwijd Door een, een soort college uh, gegeven met uh, Robert Dijkgraaf over, over het heelal. Was dat een, een oh. mooie manier om ja, het, het, zeg maar de kijker um, uh, les te geven? Nee, ik ben helemaal niet tevreden over wat tot nu toe allemaal, uh, ja, ik denk zo met die moderne techniek moet het toch mogelijk zijn om, om via satelliet alles uit te zenden en, ah uh, ja. ja, dat is, nou, school tv, maar zeg dat maar. Is, dat is ook weer geldkwestie hè, van, uh, je, ja. hebt, je hebt dingen als uh, LOI, Leidse onderwijsinstellingen, en die, eh, uh, geven ook les, maar ik, ik vind dat dat gratis moet zijn. Ja, via de televisie. Nou, we gaan eens kijken of uh, daar meer mensen uh, voor zijn. Ja, ik heb, ik heb ook de naam van. Ik weet het op het niet uit mijn hoofd, maar ik heb het ergens opgeschreven. Maar de naam van de voorzitter van de raad van de bestuur van de Nederlandse of ofzo. Ja, meneer Hagoort. Ja, Hagoort, Ja. is dat is hem. Nou, nou, we gaan eens kijken of, of uh, we meer mensen dat kunnen we vinden. Een keer een schrijven. Zo, uh. Zou ik doen, Kees. Dankjewel. Ja. Ga, ik Dank je wel, Ga ik snel naar de volgende. Ga ik snel naar Kees toe, want Kees ik heeft... Uh, ja. uh, nee, dit was Kees. Gaan we even naar Jos. Dag, Jos. Jos. Hallo, uh, Jos. Meijers, Maastricht. Dag, hallo. Ja, hallo. Wil, je Wil je even de radio even uitdoen? Doen? Uh, nou, uh, die staat uit. Oké. Dan gaan we proberen toch even te praten, want dan we horen een enorme echo. Wat, wat, wil wat wil jij, jij horen gaan. of terugzien op televisie? Nou, uh, ik, eh, ik heb net uh, gezegd: dat het programma Geheim uh, Commando. Een uh, vrij langlopende serie is dat geweest. Uh, begin jaren tachtig. Ja. En uh, ja, nou, uh, voor de mensen die niet weten uh, wat Geheim Commando was. Eh, waar ging nou, het over? Uh, iedereen kent eigenlijk 'Allo, Allo'. Ja. Maar, uh, Aldo was een uh, parodie op dit programma. Dat geheim commando dat ging volgens mij over een uh, gevangenenkamp. Althans, een, uh, een soort commando. Nee, dat, uh, dat was. Uh, ja, nee, dat. Uh, het was een uh, soort uh, verzet onder de neus van uh, de Duitsers, zeg maar. Ja? Uh, het uh, speelde zich af rondom een. Uh, een uh, café, een uh, echt bestaand uh, café in uh, Brussel, maar dat heette uh, natuurlijk uh, niet uh, zo dat, ja, uh, yeah, er was een, uh, ja, hoe, hoe moet je dat nou uh, omschrijven? Maar, nou, het, uh, het was gewoon een verzet. Uh, het, het begon altijd met een verschrikkelijk uh, intrigerend uh, intro. Mm -hmm. heel, heel erg uh, ja, akelig uh, met een spoorlijn die overging in een uh, weg. En <laughs> het, uh, het, er, er speelde ook een liefdeslijn uh, in, in, in, als een soort rode draad. Uh, ik meen dat de Barman. <laughs> ja, ze, uh, misschien ga ik uh, te veel uh, in op um, uh, details, maar uh, de Barman. En, uh, een van de belangrijkste personen uit het verzet, die hadden een soort liefdesverhouding. En vlak voordat de oorlog ten einde was, zou de barman die vroeg een huwelijk vragen. Maar hij was net te laat, was ze wel al gevraagd ja. door een bevrijder. En daar is dus later is er alo-alo Allo, uh, van gemaakt. De, denk je dat, dat zo'n serie het nu ook nog goed zou doen? Want, want vaak zie je dat nu het veel sneller uh, wordt gemaakt. Denk je dat dit de tijds zou uh, doorstaan? Nou, ik heb een paar uh, afleveringen daarvan teruggezien op uh, YouTube. Ja. En uh, ik moet zeggen, uh, je moet er weer even in komen. Maar het uh, loopt toch redelijk hoor. Uh, okay. Het is niet zo traag als. Uh, Heel veel andere series uh, die wij uh, kennen, uh, uh, zoals Flores, Nou, dat, uh, dat is echt zo knullig gemaakt, maar dit vond ik uh, voor uh, die tijd heel erg professioneel uh, in elkaar gezet. Geheim commando, ook in Nederland uitgezonden. Nou Jos, dankjewel. We gaan okay. uh, eens kijken wat voor andere uh, ideeën terugkomen van programma's... die nog eens moeten worden uitgezonden. Als u idee heeft 0800-1121, wat wil u graag terugzien? Ga naar 0800-1121, het telefoonnummer. Of mail even naar casaluna@ncv.nl. Ruud, heb ik aan de lijn. Goeienacht Ruud. Dat klopt. Ja, Goeienacht. Nou, w wat voor uh... herinneringen komen jou boven als je het over de radio of televisie hebt? Ja, ik heb dat een radio. Ja. Ik kan al uh, jaren genieten van de Trots nieuwsshow. Daar geniet ik enorm van. De zaterdagochtend op Radio 1? Maar, ja, dat klopt. En, uh, dus morgenochtend ben ik weer, mag ik weer luisteren. Meestal op de podcast, maar wie ik zo mis is Martin Ros, De literatuurman, die met veel ja. enthousiasme altijd de boeken beschreef die verschenen juist, waren. Juist, gepassioneerd. Enorm gepassioneerd. En... Ja, en met name de boeken, zijn boeken top 10. Want ik heb zijn laatste aflevering heb ik bewaard op mijn podcast. En die, uh, ja, die bewaar ik omdat ik gewoon die boeken dan toch ben gaan lezen. En omdat ik vind dat Nederland veel meer weer aan de boeken moet. Denk ik van ja, zo'n man, ik weet niet of hij zelf zou willen, maar die zou weer boeken kunnen aanprijzen. Wat ging je, uh, want je zegt, van, nou, ik, ik ben die boeken gaan lezen doordat hij ze uh, adviseerde in, in die laatste uh, top. Ben, ben je vaker boeken door hem gaan lezen, door het enthousiasme ja. wat hij erover had? Ja, absoluut. Hij was wat uh, seksistisch af en toe, dat vond ik jammer. Maar uh, met name de oude schrijvers, uh, Dorsketsky en zo, die Russische bibliotheek. Ik heb daar enorm van genoten, mede doordat hij daar zo uh, uh, ja, de geheimen van uh, uh, onthulde. Ja. Ik heb een keer in een uitzending uh, hem te gast gehad. En toen ging het over de Tour. Want hij had ook een boek over de Tour de France uh, geschreven. Ja. En ja. inderdaad het, het enthousiasme dat je, je wel bijna zelf op die fiets springen. Ja, ja. Geen onverdienstelijke wielrenner was Die zei altijd zichzelf. ja. <laughs> nee, precies. Dus ja, eigenlijk uh, Martin Ros uh, weer terug. Um, is, er, is er een goede tweede? Is er een goede vervanger? Ik weet het niet. Ik, dat is, ik vind het moeilijk, want... Uh, de, degene die nu de boeken presenteren, daar kan ik wel van genieten. Er zitten er een paar bij, die namen ben ik even kwijt. Mm -hmm. uh, waar ik wel van genoot, maar de manier waarop hij dat deed... Ja, geweldig. Ja. Ik, ik krijg geen tweede. Nee. Martin Ros dus weer terug op de radio. Zou Ruud graag bellen. Ik zou het willen? fantastisch vinden. Nou, dat is, uh, dat is duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Ja, graag een Succes met je programma. Ja. Dankjewel. Nou, dat hangt mede af van uh, of er uh, mooie verhalen binnenkomen... van luisteraars die uh, mooie herinneringen hebben aan bepaalde programma's... die ze nog wel eens terug willen zien. Misschien dat u ook wel uh, bepaalde programma's, uh, zoals uh, we eerder horen van Jos... die dan op YouTube uh, gekeken heeft naar die programma's. U weet heeft wel eens dvd'tjes van uh, programma's uh, uh, aangeschaft van u dacht, nou, dat was zo leuk. Eens kijken hoe uh, dat uh, nu eruit ziet en of dat nog een beetje net zo leuk was als het uh, destijds in de kop u uh, heeft gemaakt. Ik hoor graag uw uh, verhalen daarover. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer. Of mail naar casaluna.ncv.nl. Gaan wij intussen luisteren naar Roan Hessen. Vul renners aan de start, nog niet kenners langs de kaart. En ineens staat hier het dag, trekt het circus door het laag. De lonen vol met frisse lucht en de oergen zien vol vuur, elke boom is hier Zich De vreed haast op het pedaal en de spieren die stonden strak. Elke berg heeft zijn verhaal. of the mind. En naar boven, het werd vier jaar geleden gesproken geschreven speciaal voor Radio Tour de France. En het staat nu op een nieuwe cd met de titel Mannen van Staal. En dat zijn 23 liedjes die allemaal te maken hebben met de Tour de France. Nog twee dagen en dan weten we wie de winnaar is van deze editie. We hebben het vannacht over programma's die u mist, die u graag op televisie zou willen zien. Misschien heeft u wel een heel goed idee voor een programma dat er moet komen op radio, op televisie. Vinden we leuk om te horen wat voor idee u heeft. U je kunt bellen 0800-1121, 0800-1121 of mail anders even naar kazaluna.ncv.nl. En de Twitteraars kunnen de hashtag Casaluna gebruiken. Fred heeft gebeld. Dag Fred, goedenacht. Hallo, goedenavond. Ja. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. goedenacht. Ik vind je het allemaal he? goed. Ik de radio uit, wacht een moment Wat? Wat mis jij uh, vooral als je kijkt naar uh, televisie nu? Nou, eh... Uh best wel de alternatieve, alternatieve programma's zoals vroeger had je dan vp robert met uh, uh, ja vroeger en zo en uh, winterschippers programma's ja chef van Oekel. ja ik vond het eigenlijk altijd leuk altijd ja wat vond je de radio's de, de, hoorspelen ja dus ook niet meer Nou, hebben uh, er net nog een uitgezonden we hebben er net uh, nog één uitgezonden, net, vet, uitgezonden hoorspel Oh, de, het ja, bureau. Ja. Ja, dat volgens ja. altijd al. jou. Ja. Dus kan ik kan veilig avond volgen, want dan hoef ik vanmorgen niet te werken. Dus die, die kan ik uh, volgen wel. Ja, ja precies. Nou, die wordt iedere dag wordt die uitgezonden. Dus het hoorspel ja. is gewoon op, op radio 1 te horen. En dan kun je ja. het eventueel podcasten. Maar dat maal op werken, dus dan kan ik niet horen dan. Uh... Nee, snap ik snap ik. Maar ja. ik, ik viel je een beetje grof in de reden. Um, want welk ander programma? Uh, nou, uh, uh, die, uh, op te televisie mis ik echt uh, Engelse programma's vaak, uh, van uh, Upside Downstairs. Echt heel raar, dat was vroeger uitgezonden. En ja. uh, die mis ik erg, uh, programma's en zo. Dat, uh... en, en dat, het is, dat was een soort, soort uh, uh, kostuumdrama, kun je dat zo omschrijven? Ja. P -p Pardon, wat zegt u? Is, was het een soort kostuumdrama? Een soort kostuumdrama, ja, van vroeger, ja. ja. ja. En, uh, ik het is zelfs herhaald en zo, maar uh, is niet meer helaas. Nee. En, dat is, en was het vooral de, de sfeer dat zo'n programma uh, opriep? De, de, de rustige kwaliteit. Ja. Qua beeldopnames en zo. Of, uh, ja. de, de shots waren langer, langduriger allemaal. Ja. En uh, wat ik nu op tv allemaal ziet, is allemaal snel, snel, snel. En dat. Uh, op de publieke zenders gaat het valt nog wel mee allemaal, maar. Uh, ik moet er niet aan denken als er alleen maar commerciële TV is, want ook helemaal slaat gek. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, het, het pleidooi van Jan Slachter in het vorige uur dat het publiek omroep moet blijven. dat dat weet ik. Ja, dat ja, ben ik helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja. Nou, dat is, dat is mooi om, om te horen. Ken je overigens het eh, programma dat onder andere door de NCV wordt uitgezonden? Downton Abbey. Dat is ook, ja, een soort ook heel postuur. mooi. Ja, ja. Maar, toch prachtig. eigenlijk een beetje ook wel op zes downstairs. Ja, prachtig, maar het is zo, het is zo sporadisch allemaal, hè? Mm -hmm. Dus uh, ja, ik hoop er meer van die dingen te kunnen zien allemaal. Dus het. Uh... Ja, nou er komt een, een, een nieuwe serieaflevering van uh, Downton Abbey. Dus daar kun je al, uh, uh, maar dat duurt nog wel eventjes, want we moeten ze echt letterlijk allemaal nog, uh, nog maken nu. Maar het komt eraan, dus ze kunnen ook weer gewoon op, uh, op de Nederlandse televisie uh, dan oh, de oh, de mooi. zien. Dus oh, prachtig. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Fred, voor het bellen. Oké, okay. goed. Ik... Dag, um, ik uh, kreeg een, een mailtje ook van Peter Spakman. Um, ik had namelijk eerder, had ik Jos aan de lijn, die had het over uh, geheim commando. En toen had ik het over dat dat uh, volgens mij die serie was... waar het ging over een soort gevangenenkamp met uh, krijgsgevangenen. En uh, ik had natuurlijk een fout gemaakt, want dat is Ehm daar heeft namelijk Peter het over. Peter eh, vond die tv-serie erg mooi, zei die dit, Dus die zou die graag eh, nog een keer terug willen zien. En op de radio graag oude hoorspelen. Nou, daar hebben we het net over gehad... dat eh, een nieuw hoorspel eh, iedere dag te horen is om kwart voor één op Radio 1. Maar van die oude, daar kunnen we ook wel weer eens wat van laten horen. Catharine, heb ik aan de lijn. Dag, Katharine. Ja. Goeienacht. Ben ik aan de beurt? U bent aan oh. de beurt. Uh, ik herinner me nog mooie programma's van de VPRO... Ja. Het is niet zo lang geleden, maar die waren van Wim uh, Keizer. Ja. Ik herinner me nog iets, even kijken. Een schitterend ongeluk. Er was één, en er was er nog één. Dat was Van de Schoonheid en de Troost, heette dat, geloof ik. Mm -hmm. En dan was er nog een ander boek. Dat, dat was, geloof ik, over... Het ging uh, uh, over historie, nauwgezet en wanhopig. Ja. Dat uh, was met, ik geloof, Gabriel Marcus... Ik me niet vergis en konden dat. Dat zijn, die, zijn schrijvers, hè? Ja. En en... Zijn en dat vond ik stukken geweldige programma's. Ik weet niet. Uh, Leeft meneer Keizer nog? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik ook niet. Dat weet ik u niet. Moet dat even ik snel gaan zoeken. Was een lapje voor zijn oog? Ja, ja precies. Ja. En, en maar was het vooral de manier waarop hij die gesprekken voerde die u zo ik mooi vond? die gesprekken zo interessant. Ja. Ja. Het, was, het waren uh, seriegesprekken, dacht ik. Ik kan me niet meer precies herinneren, maar het heeft toen echt indruk op me gemaakt. Mm -hmm. Nou ja, dat wil ik u even zeggen. Ja, en dat zou u eigenlijk... Daar heb ik nog iets in mijn hoofd van uh, het boek van Evelyn Waugh, dat is toen verfilmd, uh, uh, terug naar Brightside. Ja, Brightside Revisited. Ja, dat vond ik ook zo mooi. Ja, dat was een hele dat, lange serie. Dat was een hele lange, ja, dat is ook al een paar keer geloof ik uitgezonden. Er is ook ook een film van gemaakt, hè. ja. Dat nou, was ja. een beetje een modernere versie van uh, toen, toen hebben ze het in twee uur samengevat. Ja, um, wat u? Toen hebben ze het in twee uur hebben ze het samengevat, ja, die ja, hele serie, ja. zeg ja, maar. Die, die film vond ik minder. Vond ja. de serie mooier. Ja, ja, ja. Dat, uh, uh, ik heb hem op, op video en ik heb hem op DVD. Dus u heeft in mij een, een fan getroffen als het <lacht> gaat om <lacht> Brightsit Revisited. <lacht> ja, dus, ja uh, goed, we wachten ja. ja. wel af. Ja, nee. nou wellicht dat de, de, de, de VRT heeft het een, een paar jaar geleden nog weer eens uitgezonden. En, ja. Zou het nu nog... Zou u, als u er nu naar kijkt, denkt u dat het ook de tand destijds uh, doorstaat? Ik bedoel, de, terug naar Brightside? Ja. Ik denk het wel. Het is in ieder geval een heel mooi boek. Mm -hmm. Maar het is een heel oud boek al. Het is al uit de jaren 40, dacht ik. Uh, ja, volgens mij wel 36. Ik heb het, wel gelezen, en het is al heel lang geleden. Ja. En um, na het, uh, uh, het overlijden pas van Evelyn Von is het uh, uitgebracht... Want hij, ja. hij vond dat hij toen uh, mocht er niet naar buiten komen. Dat is pas later volgens mij gebeurd. Dus... Maar u zou in ieder geval de de Brideshet graag nog een keer uh, uh, willen te... zien. Ja, ik, best... we hebben, ik heb het, we hebben het ook twee keer gezien, dacht ik. Ja. Ik dacht dat dat twee keer was uitgezonden. Okay. Maar ik wil het nog best een derde keer zien. Ja, ja precies. Goed. Nou, dank u wel, voor het bellen. Ja, dank u. goedenavond. Dag. Dag. 0800-1121 over wat u mist op de televisie. Wat u voor UD heeft als het gaat om de radio... Ik hoor graag uw verhalen 0800-1121. Dag Johan, ook gebeld met Casaluna. Goeienacht. Hallo. Hallo. Ik hoor ook een echo. U hoort ook een echo? Nou, wij kunnen u heel goed verstaan. Dus als oh, u ook kunt praten, heel graag. Ik heb de radio overigens uit, maar ik hoor mezelf terug. Ja. Maar goed. Um, ik hoor dat uh, veel oude wensen van oudere mensen... Mm -hmm. maar goed, die hebben vaak uh, meer herinneringen dan jongere mensen... dus die bellen ook in... Ja. Maar dingen als, als Bryce had Revisited en ook Upstairs Downstairs, dat zijn echt oude klassiekers. Ik denk dat die nog wel aftrek zullen vinden, maar dan bij minimaal 40, 50-plussers. Ja. Ik denk dat de jongere generatie ook alo, alo, ja, hoe, de, hoe de Engelsen van de jaren 70, de Duitsers en de Fransen zagen van de jaren 40. Of dat nu nog begrepen wordt door de huidige jeugd of gewaardeerd wordt, weet ik niet. En het wordt volgens mij, allo, allo, wordt nog steeds uitgezonden. Je kunt het tv niet aanzetten of je, je ziet wel ergens een herhaling. Klopt, maar dat zijn wel vaak opvulletjes, toch? Mm -hmm. het, is, het is niet, niet primetime. Nee, zeker niet. Maar goed, ik, ik bel zelf in uh, meer voor de Radio. Ik zou uh, Martin Schiemek weer willen horen. Ja. Ik heb net ook al Martin Ros voorbij horen komen. Mm -hmm. uh, ook die is denk ik iemand die meer de oudere luisteraar aanspreekt. Ja. In zijn boekenrubriek bij het Rosnieuwshow bleef hij maar zijn stokpaardjes herhalen van Wereldoorlog 1 en 2 en de Sovjets en communisme en het lijden van de mensen en het hele, hele erge. Daarbij doelend om de liefdesdaad. Ja. Ik denk dat dat nog steeds te gaan is voor weer een oudere beroepsgroep. Of ja. sorry, oudere leeftijdsgroep. Dus omroep Max. Ze ja. dus sla je, zeggen sla je slag met uh, Martin Ros. Ja. En, en, en waarom denk en Max was wat zegt u? En waarom Martin Schimek? Want ik die man origineel vond. Mm -hmm. uh, ik zeg expres vond. Want ook bij hem werd het een beetje sleets. Maar goed, dat uur dat hij had... Dat timeslot van uh, zaterdagnacht... Of toch, zondagochtend. Hè, ja. Tussen twaalf en één. Mm -hmm. Ik vond Henk van Middelaar een zwakke opvolger. Ja, en Patrick O'Dier, Ik weet niet hoe de luistercijfers zijn... Maar ja, hij haalt de nieuwe Martin Schimek... Dus ik denk ook wel nog dat de uh, een publiek uh, zal blijven trekken. Ja. En als laatste. Uh, een programma vooral van Radio 5. Maar die Wodo. Dat ah. wetenschapsprogramma van de VPRO. Ja. Dat vond ik echt goed. Veel inhoudelijker dan de programma's die nu op uh, Radio 5 worden uitgezonden. Nou goed, men heeft gekozen voor, voor een beetje. dus uh, bejaarde radio overdag. Mm -hmm. En dan s'avonds. Uh, wat ik toch een beetje multiculture radio noem. Ja. Maar, maar je hebt toch uh, wel Mardi het Wodo. wetenschapsprogramma, hoezo? Dat is toch ook. Uh, uh, uh, ja, gaat ook over wetenschap. Klopt, maar dat is vrij gecomprimeerd. Ja. Uh, en dat vind ik een beetje hapsnel berichtjes. ook wel mm -hmm. een aardig programma. Mm -hmm. Maar die Wodo had veel meer tijd. Dus die. Uh, die diepte gewoon thema's uit. Ik kan me herinneren een serie over menselijke gevoelens. Volgens mij ging het over schaamte, ja. angst, dat soort dingen. Ja. Mm -hmm. En dat duurde dan de hele week. Waren echt van die, ze hadden dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dus dan ging het gewoon elke dag een uur over wat schaamte. Ja. En dan de week daarna elke dag een uur. Dus dan vier uur. Van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Over, over angst. Over depressie. Over men, menselijke emoties. En dat waren echt boeiende programma's met een vrij hoge dichtheid. Maar goed, ik denk dat de rode draad is dat het toch niet zo lang geleden nog, 10, 20, 30 jaar... er gewoon veel meer tijd was. Mensen meer geduld hadden. Je bedoelt uh, voor de, de luisteraar meer tijd en meer geduld? Ja. ja. ja het, ik weet dat het ook geldt voor de programmamakers... dat er minder tijd en geld is om uh, de ja, programma's te het. maken. En, en zo'n programma als Hoezo is net, uh, best een aardig programma. Mm -hmm. Maar ja, dat begint dan een beetje met nuutjes en ditjes en datjes. Het wordt voortdurend onderbroken. en Je had net de tijd bij Madi Wodo... Ja. stak, je, stak je daar dingen van op, van dat programma? Oh, zeker. Ja. Daar ging bijvoorbeeld de hele week over zout. De rol van zout uh, als betaalmiddel. Het was misschien soms iets te langdradig. Maar ik vond het zeer. Stan van Hauke, dat, dat soort dingen kwamen. Dat soort mensen kwamen langs. Mensen ja. die dus uh, wel vaak links, van linkse signatuur... maar die elders minder onderdak hadden. Kun je zich over zout praten? Nee, Staffan Houken, dat was weer apart. Oh, oké. Okay. Dat ging dan over, over Irak of... Ja. Nou goed, uh, of over de bekende ook uh, sociolinguist. Weet je ook alweer? Ja, ik weet het even Die, niet. Zegt u? Ik weet het even niet. Die Amerikaan, nou goed. Dat, dat programma had daar uh, vrij veel aandacht voor. En uh, dat is nu helaas niet meer. Nee. Dus dat mis je op de radio. Zou je graag uh, terug willen hebben? Um, ook nog dingen voor, voor televisie? Of uh, wat wetenschap? Is dat bijvoorbeeld, vind je dat geschikt voor op televisie? Ja, minder. Je hebt dan wel een, ook weer een beetje die dingen van de VP Roval, volgens mij ook met Pieter van der Wielen. Mm -hmm. Maar daar moest dan weer uh, het meisje bij, waarmee hij gezoend heeft in een restaurant, café in Leiden. Ja. De ex van uh, Jort Kelder. Ja, wel leuk, maar het trivialiseert het zo. Vond het een popiopie. Maar misschien dat Josine verbaan er wel heel veel um, belangstelling. En uh, ook wetenschap. Uh, of, of, of kennis van had. Of twijfel je daar aan? Ik durf dat te betwijfelen. <lacht> en er waren een paar afleveringen. Met wat uh, gasten uit de, medische, uit de wetenschappelijke hoek. Maar het dédain waarmee ze die arme Josina ja. uh, bekeken. Trouwens, geen arme Josine, want die had volgens mij de huid van een olifant. Dus die straalde en die lachte zich overal doorheen. Maar ja, ik denk dat het zich minder goed leent voor televisie... omdat daar het tempo gewoon nog, nog hoger moet zijn dan op de radio. Oké. Okay. Dat, dat, ja, ik denk dat dat wel zo is, hoor. Dat uh, het zepgedrag, dat wordt echt tot op de seconde ongeveer nauwkeurig bijgehouden. En zodra er maar iets gebeurt wat uh, uh, ja, minder mensen interesseert... dan uh, wordt het flink gezept. En dat doe je natuurlijk bij de radio minder. Dan ga je minder snel uh, naar een andere zender toe. Nou, misschien ook wel, maar dat dat toch... Vaak weer de oudere luisteraar komt. Mm -hmm. En uh, ja, dat zijn mensen die dus ook informatie waarderen, denk ik. Want op de radio, ook al heb je de beelden er niet bij, krijg je gewoon veel meer informatie binnen dan via televisie. Ja. Een kwartier radio levert denk ik gewoon meer informatie op dan, dan een kwartier televisie over hetzelfde onderwerp. Ja. Um, ja, ik ben een warm pleidooi, uh, voor, uh, zou ik maar zeggen, niet aan het houden voor de radio... maar in ieder geval een voorstander van de radio. Dus ik ben het heel met je eens. Dus laten we vooral uh, uh, onze eigen zender en uh, de, de radio uh, een warm hart toedagen. De radio gaat nooit verloren, maar ik denk wel dat het toch een beetje in een niche uh, blijft. Ja. Um, dankjewel. Uw bedankt. We gaan uh, naar de volgende. En dat is uh, Ed, die heeft ook uh, gebeld naar KZ Loenen. Dag Ed, goeienacht. Ja, hebben we contact met Ik pleit voor een uh, verlenging van Casa Luna elke avond met een uur. Een extra uur Casa Luna. Nou, dankjewel. Ja. Want ik vind namelijk dat de luisteraars over het algemeen te weinig aan bod komen. Als iemand een beetje langer praat, ja. Ja, en je telt het dan op en dan gaan er een paar aantal plaatjes af, van drie of vier per uitzending, dan blijft er heel weinig over. Mm -hmm. En dan wil ik dat ook verlengen naar het weekend. Oké, okay. okay. dus zeven dagen per week Casa Luna. Ja. Nou, dankjewel. Met de restrictie naar één restrictie erbij. Oh, en dat is? Beetje paradoxaal, nou, dat ik het zelf zeg. Dat niet elke keer dezelfde bellers gaan bellen. Nee. Dus dat, ik hoor de hele week regelmatig dezelfde mensen. Ja. En dat zou ik prettig vinden als die eens een keertje zou zeggen... nou, vanavond een keertje niet, over een week weer een keer. Oké, okay. en, en dat moeten de mensen zelf een beetje in de gaten houden... dat ze niet altijd vaak bellen? Dat zou ik waarderen. Ja. Want belt u wel eens vaker? Ja, eerlijk gezegd wel, maar ik probeer me wel eraan te houden... dat ik niet constant... Uh, elke avond en bij Casa Luna en bij andere programma's in het programma zit. Nee. Dat valt me ontzettend op. Ja, ja, dat het veel dezelfde bellers zijn. Ontzettend. Ja. En toch wilt u dat er meer ruimte is voor de bellers? Ja, maar dan ook voor andere bellers, hè? Mm -hmm. Ik merk vaak dat, als mensen in mijn omgeving praten, die zeggen van, we komen helemaal niet aan bod, en dan dat duurt te lang, en dan het plaatje draaien, oké. Okay. Maar goed, uh, laten we eens ruimte maken voor elkaar. Mm -hmm door uh, naar al, verhalen te luisteren en ja vrees ik dat, het, dat we toch nu even een plaatje gaan draaien dat geeft niet. Dat mag wel, ongelukkig. Oh, gelukkig het is pas het tweede uh, het is het derde plaatje eigenlijk oh, ja maar wel een niet hele mooie geeft niet. nee, gaan we dat dank, doen oké okay, Ed, hartelijk dank dag I can't your love don't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 En we zijn er nog uit tot twee uur. Emily Sandé was dit met My Kind of Love. Een telefoonnummer om te reageren op de uitzending is 0800-1121. We hebben het over programma's die u mist. Programma's die u graag op de radio, op de televisie uh, zou willen horen uh, of willen zien. En uh, Misschien heeft u een heel goed idee voor een programma... maar krijgt u uh, op een of andere manier daar uh, geen mensen voor uh, enthousiast voor... En denkt u, ja, laat ik toch even een poging wagen om het idee wat ik heb onder de aandacht te, te brengen. Um, volgens mij heb ik Richard aan de lijn. Dag Richard, goedenacht. Ja, Marie. Ja, wat uh, voor programma? Wie, wie mis je op de radio? Wie zou je graag willen horen? Uh, in de posteleven, ja, uh, Mark in de Park op de radio. Wacht even, de, maar de lijn... Maar ook een vervelende echo. Ja, de lijn is ook niet heel erg uh, uh, geweldig. Uh, kun je nog even opnieuw uh, proberen? Wie, wie mis je? Mark in the Dark. Mark in the Dark, oké. Okay. Ja. Het is een hele tijd terug en die was gewoon s'nachts uh, ja, van, van, van 12 tot 2 of 12 tot 3. Echt uh, een eigen programma. En ja, jaar was nou, niet echt, uh, moet ik zeggen. Uh, en dat is een lekker gauw hoerig. Ja, lekker hoor, want, want mensen konden bellen of hij praatte zelf van alles aan elkaar? Nou, een combinatie van beide. Uh -huh. uh, nou, hij was uh, inderdaad veel aan het hoeren met mensen uh, die, die dus uh, bellen. Maar uh, niet van die zeukhousen of zo hoor, hij was gewoon lekker vrolijk. En ja, ik hem, ik mocht, mocht er graag naar luisteren. Ja. Um, en uh, wat, is, is wat dat betreft voor jou de, de nacht uh, een lekker tijdstip om na de radio te luisteren? Ja, en vooral naar Radio 1. Ja. Want uh, inderdaad, Casa Luna vind ik leuk. En, en uh, je hebt Patrick Lodius, nou daar mag ik ook wel graag naar luisteren. Ja. Uh, leuke interviews. Alleen, uh, ja, als mensen dan gaan bellen. Uh, soms zijn er gewoon hele leuke mensen bij om na te luisteren. Maar ook, ook vaak, ja, weet ik niet mensen die gedronken hebben of uh, noem maar wat. Die ho hopen we ertussen uit te houden. Maar ja, dat lukt niet altijd. Nee, dat, is, uh, dat snap ik. Nee, oké. Okay. Okay. Nou, um, dankjewel, Richard, uh, voor het bellen. Um, als u wilt bellen, kan het ook nog uh, tot uh, in ieder geval twee uur bij ons... bij Kazeluna 0800-1121. We hebben ook uh, aardig wat mailtjes gekregen op kazeluna.ncv.nl. Um, Dan Blokker, die schrijft... Ik zou graag willen dat de documentaires op een normale tijd worden uitgezonden. Voor tien uur bijvoorbeeld. Zelf, uh, zelfs al moet de publieke omroep de meest domme herhaling uitzenden, dan nog komt een documentaire pas na 11. En dat wil hij graag veranderen. Dan heb ik ook nog um, een mailtje gekregen van Guido Klein-Peekman. En die schrijft, ja, Geheim Commando, daar hadden we het eerder over. Oftewel, Secret Army schrijft die, vind ik persoonlijk misschien wel de beste serie ooit. Mag van mij nog best een keer worden uitgezonden op een Nederlandse zender. Bij de VRT was dat nog niet zo heel lang geleden het geval. En toen werd het smiddags uitgezonden, het programma Geheim Commando. Nou, als u wil bellen, kan het dus 0800-1121. En u kunt mailen naar Casaluna@ncv.nl. Ik heb Carla aan de lijn. Dag Carla, goeienacht. Goeienacht. Ja, we hebben het over uh, programma's die je mist. Wat, wat mis jij? Uh, ik moest uh, van radio direct denken aan de familie Doorsnee. Ja, dat is van, van een en, hele poos geleden. Een hele poos geleden. Uh, uh, ik werd naar bed gebracht en dan gingen zij luisteren. En dan sloop ik de trap af om achter de deur ook te luisteren. Mm -hmm. Ook bij Wim Kan trouwens. Ja. Uh, uh, en uh, van tv moest ik gelijk denken aan Morgen gebeurt het. Dat was een hele spannende kinderserie voor wat oudere kinderen. En met onder andere Ton Lensink en Frits Butselaar in hoofdrollen. En weet je nog wat daarin gebeurde in die serie? Nee, eerlijk gezegd niet meer. Maar het werd... Uh, of op de woensdag of op de zaterdag werd het uitgezonden. De ene middag was voor de kleintjes en de andere voor de wat grotere kinderen. Ja. En uh, toen was het nog zo dat mensen geen tv hadden... en dat we bij twee Tsjechische broers die in de buurt woonden... Uh, uh, gingen we met z'n allen tv kijken. En was het zo spannend dat je af en toe achter de bank moest kruipen? Ja, absoluut. Dus als daar nog afleveringen van zouden zijn... Want toen Max uh, uh, op tv ook uh, allerlei programma's herhaalde... hoopte ik dat het erbij zou zitten. Maar ik moet trouwens zeggen dat ik op het moment een jaar zonder tv doe. Oh. Dus als het nu uitgezonden zou worden, zou ik het niet kunnen zien. Nee. Ja, zou dat wel heel zonde zijn. Wa waarom zonder ja. uh, tv een jaar lang? Uh, voor gezondheid. Uh, om weer in een beetje een normale ritme te komen. Alleen merk ik dat nu de radio pre precies de plek van de tv inneemt. ja. U, u keek gewoon te veel tv? Ja. En ik viel avond aan avond met de tv aan in slaap. En dat is niet erg gezond. Nee. Dus dan heeft u gewoon voor uzelf gedacht: een jaar lang geen televisie. Nee, en dat heb ik in 1996 ook al een jaar gedaan. Ja. Ook om gezondheidsredenen. Ja. En toen heeft het goed gewerkt. Dus ik dacht: ik doe het opnieuw. En wat, wat mist u dan vooral? Uh, het weerbericht. Mm -hmm. En uh, in het begin uh, had ik, uh, uh, dat ik dacht, oh, half uh, acht, uh, DWDD. Ja. Yeah. En op een gegeven moment hoorde ik op de radio een aankondiging of een commentaar op wat er bij Paul Witteman uh, was geweest. Toen dacht ik, oh ja, verrek, die bestaan ook nog. <laughs> <laughs> uh, op een gegeven moment zakte het toch weg. Ja. Yeah. En inderdaad ga je meer de waan van de dag merken. Alleen eh, af en toe worden er programma's aangekondigd op de radio. En dan denk ik, ah, jak, dat kan ik niet zien. Nee. Heeft u nu ook heel veel extra tijd gekregen? Ja, toch wel. Mm -hmm. Ja. Nee, want inderdaad, bij radio kan je meer ondertussen dingen eh, toch blijven doen. Voor tv moet je meer gaan zitten. Ja, ja precies. Een vriendin van me zei... dan ga ik tenminste ooit nog zitten, anders blijf ik doorgaan. En dat doe ik dus ook een beetje. Maar... Ja. Dus u luistert nu naar de radio. Nou, daar, daar schrok gelukkig het weerbericht ook gewoon op te volgen. Dus uh, ja. kunt u gewoon op de hoogte blijven... van wat er uh, gebeurt uh, qua nieuws en, uh, en qua weer. En als het heel interessant is geweest op de televisie... hoort u daar vaak ook op de radio nog wel over. Dus dat is dan weer oh, een voordeel. Zeker. Ja. Ik, ik wou trouwens nog één ding uh, zeggen... en uh, uh, uh, de man die het over het onderwijs had... Ja. Die wil uh, eigenlijk een soort schooltelevisie, hè, met, met allemaal uh, uitzendingen. Op de BBC is dat al, op BBC 2, s'nachts. Ja, s'nachts, ja. Ik geloof om drie uur s'nachts of zo, hè. Hele rare tijdstippen. Ja. ja. Maar goed, dan denken ze natuurlijk mensen kunnen het opnemen. Ja. Maar uh, ik moet zeggen, uh, dat vind ik dus bij de radio ook. Uh, uh, nou, eigenlijk begint het voor mij... Uh, ja, ik laat het straks zo naar Radio 4, maar... Uh, om 11 uur Casa Luna, of uh, uh, Amoroso, mm -hmm. en daarna Casa Luna. Yeah. En vorige week heb ik voor het eerst eigenlijk nachtvlucht gehoord. Yeah. En uh, uh, uh, toen ben ik in na tot half zes uh, blijven luisteren tot ik uiteindelijk in slaap ben gevallen. Yeah. Maar uh, dan denk ik, waarom worden die programma's niet wat vroeger uitgezonden? Ja, nou wees blij dat ze überhaupt nog worden ja, uitgezonden. Dat, ook, dat, dat, wel. Dat, uh, dat was hartstikke boeiend vorige week. ook. Ja, ja, maar het is niet goed voor uw gezondheid als u alsnog tot half zes opblijft. Dat is nee, natuurlijk niet nee. de bedoeling als u de tv dat de deur dat uit dat doet. Ik. Nou, het was op zich uh, vorige week niet zo gek, want s'avonds was er een beachparty vlakbij me met uh, uh, geluidsboxen op stadionsterk, zeg ik dan altijd. Ja. En uh, ik heb watjes in mijn oren gedaan. En omdat ik dus de nacht ervoor door ben gegaan, ben ik om tien uur naar bed gegaan. Okay. En uh, heb verder gelukkig niet meer zoveel meegekregen van die beachparty. Nee, nou, ik, ik hoop dat uh, Nora heeft volgens mij een heel interessant programma. Ze zal u straks uh, zelf vertellen wat erin zit. Maar live gesprek onder andere met een, uh, uh, een gast uh, in de studio. En uh, nou, uh, ik, ik hoop dat u uh, blijft luisteren naar uh, Nachtvruchten. Dank ik, u wel, Carla, ik, voor, ik, uh, voor het bellen. Mag ik nog één ding zeggen? Ja, dat mag. Uh, uh, uh, uh, over toneelstukken werd eerder al gesproken. Ik herinner me onder andere... Gob Schabbers met Lex Goudsmit. Ja. En de repetitie of de liefde gestraft... van Jeanne Noei met Ramse Shafi. Die waren ook zeer de moeite waard. En die zou je ook nog wel eens uh, weer terug willen zien. Ja. ja. ja. Hartelijk dank. Oké, okay, goeienacht verder. Ja, dank u wel. Dan ja. meneer Hoekstra heeft ook nog gebeld met uh, Kazeluna. Dag meneer Hoekstra. Ja, goed. Uh, even kijken van uh, meester B.J. Hilterman. G.B.J. Hilterman. Die mis ik. Die mist u. Het, het ja. we wekelijkse commentaar op uh, zondagmiddag. Mestscherpe analist. Ja. U zat altijd ja, op zondag zat op. U te luisteren? Zegt u? U zat op zondag altijd te luisteren? Ja, zeker. Ja. Ja. Hij kwam toch ook al voor de televisie? ja dat is ook een post geweest. De radio. nee hij is ja. uh, een post ook op televisie geweest en uh, heeft jarenlang op uh, de zondag uh, deed hij dan uh, uh, voor de Afro Radio deed hij t, uh, het commentaar uh, de, bekeek hij de wereld ja, ja. het was uh, niet mijn politieke richting maar uh, ik vond hem erg goed ja. hoe, hoe ging dat was, was dat vroeger van huis uit dat u moest luisteren en stil moest zijn of was het uw eigen nee nee, nee nee nee nee nee ik heb het allemaal zelf uh, ontdekt Iemand... Mag ik nog iets vertellen? Ja, u mag nog iets vertellen. Jongen. Van, ik kom uit een klein dorpje. En daar hadden maar drie mensen hadden een tv. Mm -hmm. En dan mochten wij als kinderen bij een ouder echtpaar... mochten dan naar binnen komen. En schoenen klompen uit. En dan de kleintjes mochten vooraan zitten. En de grotere moesten achteraan staan. En dan keken we naar... Uh, ja, uh, morgen gebeurt het. En uh, de verrekijker... Donderdag en zaterdag. Ja. Was dat ook met Prachtig. tante Hanny? Ja, juist, ja, ja. Oh ja. Ja, ja u dan ook naar de televisie? Nee, dat is, nee. zo gek zijn je, waren we niet de dorpelingen. Nee. Dat nou, kon wezen dat u dat uh, nog weet van, van toen... maar dat gebeurde volgens u niet. Nou, het is leuk om, uh, om uw verhaal te horen. Dank u wel. Ja, Hopsa. dat vond ik ook. Ja. Oké, okay, bedankt. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Want Wilma die uh, heeft ook gebeld met Kazoena. Dag Wilma, we hebben het over Hallo. televisie en over radio. Uh, en wat je mist, wat, wat uh, is bij jou ja, het geval? Nou, ik zal je vertellen, ik zat net luisteren... Ja. naar die mevrouw die het had over morgen gebeurd. Het. Carla. En ja, en ik ben er zelf iemand die al zoveel jaren denkt... ik wou dat nog wel eens terugzien. En ik weet namelijk wel waar het over ging. Ah, vertel. En dat was het, uh, een, een ruimtevaartprogramma, inderdaad met Ton Lensink... En die, uh, dat was ja, natuurlijk zoals het toen ging: bijna met een raket en zo. Maar heel voor ons geweldig spannend. En ja, die, dat ruimte, die, die raket die ging dan naar een, een of andere uh, buitenaardse planeet of weet je wat. En dat was echt, wat zij ook zegt, de woensdagmiddag. Wij hadden dan televisie in de buurt. En de hele club die zat eromheen, alle kinderen. En dat was sprakeloosheid. En dat was zo eenvoudig, maar zo vreselijk spannend. Ja, zag, zag u toen ook dat het heel eenvoudig was? Of was het vooral alleen maar dat hele spannende? Ja, nee, dat zag je toen niet. Want dat wist je van ruimtevaart, hè? Je mm -hmm. wist alleen, nou, er gaat een raket naar de maan of naar zoiets iets anders. En ja, dat was natuurlijk ontzettend eng voor die jaren. En ja, als kind was dat, was dat dramatisch. En ik wou dat heel graag nog wel eens zien. Maar of daar nog opnames van zijn, is ook de vraag natuurlijk. Ja, nou, het is bij heel veel programma's wat er gebeurd is, is dat vroeger werd dat opgenomen op bepaalde banden, Ampex-banden. Ja. En die waren heel erg duur. En vervolgens uh, wat dan, dan gebeurde, is dat er gewoon opnieuw overheen werd opgenomen. Ja, ja. En dat is uh, heel lang uh, uh, geldt dat voor een aantal uh, programma's, um, waarvan je zou denken: oh, wat zonder dat die er niet meer zijn. En dan zijn er alleen nog opnames van die bijvoorbeeld in, in buiten zijn opgenomen, omdat ja. het op ander film werd gedraaid. Ja. En um, ja, uh, en andere programma's werden gewoon letterlijk ja, werden de banden weer Ja. natuurlijk. Ja. En uh, maar wat, wat je zegt van, uh, het is uh, ja, het is zo... In die tijd was een televisie een wonder, hè? Dan mm -hmm. had je op woensdagmiddag... was het dan een televisieuitzending... een uurtje, denk ik. En ik geloof alleen op dinsdagavond nog maar. En ja, dat is... Nou ja, dat was een geweldige tijd. En ineens was daar een kinderprogramma... met dat zo'n onderwerp. Ja. Yeah. Ja, en dan breng ik, breng ik mij gelijk in een hele nostalgische periode weer terug natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> maar misschien dat Carla er ook nog eens een keer... Misschien kun je er wat aan doen Dan kun je dus vragen of het er nog is. Ja, nou, we, we kunnen eens uh, gaan zoeken of morgen gebeurt het gewoon nog uh, bestaat in de archieven uh, bij de Omroep. Ja, het zou ik, echt leuk zijn. Ik heb weinig hoop, maar we gaan eens kijken of we wat uh, daarvan terug uh, kunnen vinden. Nou, vind ik heel leuk voor je. Dank wel, Wilma, voor het bellen. Dank je wel. Dag. Okay. Dan uh, heb ik ook nog een uh, telefoontje gekregen van Patrick. Die heb ik nu aan de lijn. Dag Patrick, goeienacht. Hoi, ik ben Patrick. Hoi. Hallo. Hoi, jammer zeg, dat het Rad van Fortuin niet meer op uh, televisie komt. Uh, Rad van Fortuin. Met ja. Hans van de Tocht. Wat was dat gewoon voor dus een simpel leuk programma? <laughs> ja, Hans van de Tocht. En uh, dat is ook volgens mij met Leontien, toch? Leontien, Leontien Ruiter, wie kent dat niet? Ja, uh, Leontien Bossato tegenwoordig. Wie mist er niet? Ja, jammer, Marco Bossato. Ja. Zing, zingen kan ik niet, maar een mooie vrouw uitzoeken zeker wel. Uh, precies. En het programma? J Jij keek naar dat programma? Ik keek heel vaak naar het programma, samen met mijn ouders toen nog. Ja? Had ja. je zelf mee willen doen? Had ik zelf mee willen doen, ja. Maar ik denk niet dat ze er goed uh, in was geweest toen de tijd. <laughs> <laughs> Waarom niet? Te jong. Sorry? Was je er te jong voor? Nou, te jong, te jong. Wat is te jong? Ik bedoel, niemand is te jong. om je voor het tuin spelen natuurlijk. Nee, niet al te ingewikkeld, hè? Nee, inderdaad. Nee. En um, wat voor, uh, voor andere programma's kijk, kijk je nu naar? Is er een leuke vervanger voor uh, Rad van Fortuin? Nou, eigenlijk niet. Laatst zijn ze zeker helemaal naar National Geographic Channel te kijken... en de Discovery Channel. Oké, okay. wat, wat meer de, de mannenzenders? Denk, uh, sorry? Een beetje meer de mannenzenders zijn dat. Nou, mannenzenders, mannenzenders. Ik denk uh, dat de rest van de zenders niet zo heel veel te zien is. Nee. Maar dat, dat zijn vooral programma's over uh, grootste Sorry? gebouw. Dat zijn toch vooral programma's over grootste gebouw Sorry? langs de brug. Uh, noem maar op. Uh, ja, nou dat zijn niet echt de programma's waar ik me in uh, interesseer. Ik uh, kijk meer naar de survival programma's. De survival programma's. Dus, uh, ja, de survival programma's. En is dat dan omdat. Is dat jouw, jouw interesse dat je daar eventueel zelf een keer zoiets zo dat je denkt van nou, mocht ik ooit in de problemen komen in. Uh, de, de... Nou, mocht ik ooit in de problemen komen, dan weet ik in ieder geval wat ik moet doen. Oké, okay. wat is de belangrijkste tip? Ja, wat is de belangrijkste tip? Sorry? Wat is de belangrijkste tip? De belangrijkste tip? Ja? De belangrijkste tip die zou iedereen moeten weten. Namelijk? Nou, weet je hem niet? Nee, ik weet het niet. Wat, wat is de belangrijkste tip? De belangrijkste je... tip van survival ja? is energie. Alles heeft met energie te maken. Oké. Okay. Nadenken kost energie. Alles kost energie. Je moet zuinig zijn met energie. je energie. Weet waar je mee bezig bent. Oké. Okay. Zoals Beer Gils al zegt. En gewoon jezelf ook, ook warm houden. Dat is ook een, een belangrijke tip. Jezelf warm houden. Maar dat gaat niet makkelijk met de min 20. <laughs> nee, nee, nee, precies. Nou, Patrick, dankjewel voor het bellen. Hey, uh, bedankt dat je mij belde. Oké, okay, heel goed. En tot, zo, om, boy. Tot, een, uh, tot een andere keer. Ik um, kreeg nog een mailtje van Paulus. Uh, ge, achter redactie schrijft hij. Ik mis met name op Radio 1 instrumentale muziek in de lichte sfeer. De muziek is altijd vokaal gericht. Op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Er zijn best wel veel mensen die instrumentale popmuziek ambiëren... Nou, dat is dus het uh, verhaal van Paulus Vis. Kijk ik nog heel even bij de volgende, want we hebben ook nog een mailtje gekregen van Ina en die zegt: de tv-serie Colditz. We hebben het er eerder over gehad. Vanavond ging over gevangenen uit de gevangenis in het oosten van Duitsland en die allerlei pogingen deden om te ontsnappen. Enorm spannend. Zij zou het leuk vinden als deze serie nog een keer zou worden uitgezonden. En Brian van der Linde die heeft ook nog uh, gereageerd en die zegt: ik kijk juist oude series zoals Hallo Hallo, Dead Army en de Partisanen. Dat vindt hij topseries. Nou, daarmee komen we aan het einde van wat u op radio, op televisie... graag wil horen, wat u mist. Nou, We hebben het al hierover gehad, want er werd ook veel opgebeld. Het programma Nachtvluchten van nu nog Omroep Max. Nora zit er klaar voor, staat er klaar voor in de studio... om zometeen weer een mooie aflevering te maken, zolang het nog kan... Um, ik zou zeggen, blijft u luisteren. En als u maandag weer gaat luisteren naar Kazeluna, heel graag. Want dan hebben wij een nieuwe aflevering met Colette van der Ven. Als gast heeft ze dan Freek Sarink. Hij is psycholoog en systeemtherapeut. Dat is dus aanstaande maandag om 12 uur in Kazeluna. Maar nu, nachtvluchten met Nora Romanesco. Goeienacht.